Rozenkruis Nu gaat deze week in gesprek met de auteur van De 13e. Vandaag heb ik, Ankie Hettema, een gesprek met auteur Arnold Stevelink over zijn boek De 13e. Dit in het kader van het online programma Rozenkruis Nu, waarbij het thema van de maand geïnspireerd is op het lied. Gaan wij in het licht der gnosis? Hoi, Arnold. Ja, goedemiddag, is ja, goedemiddag, is ja, goedemiddag is het inmiddels. Arnold, in je boek schrijf je over jouw gnostieke ervaringsreis. Um, zou je wat kunnen vertellen over het licht van de gnosis? Waar het lied van spreekt en dan ook in relatie tot jouw gnostieke ervaringsreis? Ja, dan vraag je me wat. Het licht van de Gnosis, hè. Wij proberen steeds woorden te zoeken om dat te verwoorden, maar eigenlijk kan dat helemaal niet. Ja, het is toch iets van herkenning waarschijnlijk van binnenuit. Er is iets in het bewustzijn, achter het ik, denken, voelen en willen, een bepaald indruk licht. ja Als wij het woord liefde gebruiken, dan is dat woord platgepraat wat iets spreekt over volmaaktheid, van, van over een, een werkelijkheid die onze gewone alledaagse werkelijkheid erboven gaat en dat je daarna kunt verlangen en dat dat beantwoord wordt en op allerlei manieren wordt het verwoord. Ja. Een manier is om dat licht te noemen. Ja, het wordt ook wel eens gezegd: eh, gnosis is kennis van het hart. hart. Als, dat er een soort kennis dus aanwezig is, een bewustzijn. In het hart. Het is een overduidelijke bewustzijnslicht wat schijnt was door ons hart, achter ons hart, in ons hart. Ja. Waar, waar je eigenlijk heel blij van wordt en waarbij je ook het verlangen krijgt van, ja, da, daar kies ik voor. Ja. Dwars door die werkelijkheid heen, die wij ook wel ik werkelijkheid noemen, denken, voelen, willen van alles wat, ja, wat, wat, ja, wat, wat eigenlijk voor ons de werkelijkheid vormt. En diepere, hogere werkelijkheid was er alles heen waar je naar verlangt en dat dat ook beantwoord wordt en dat lied, met dat lied, ja, wij kunnen op, met dat licht in dat licht een proces gaan. Ja. En dat is de herkenning van wat ik dan noem een gnostieke mogelijkheid, een gnostieke ontwikkelingsweg, een, hoe je het ook maar noemt, ja. dat dat werkelijkheid is Dat is fascinerend. Wat ik heel mooi vond, toen ik het boek ook las, dat je eigenlijk als schrijvende, dus dat gevoel gaf het mij, dat je als schrijvende tot je titel van je boek kwam. Dus het was voor jou, dat schrijven was ook als een soort reis, zeg maar. En uh, nou, de dertiende is, is, is de titel van je boek. Misschien is het wel een soort essentie van het geheel. Wat, wat, wat zou je er nog meer over kunnen vertellen? Wat, wat betekent voor jou de dertiende? Nou, de grap is gewoon dat ik die titel helemaal niet zelf heb bedacht. Oh, leuk. <laughs> ik had een hele andere titel, maar goed, de ander kwam met dat advies. Ik had nooit zelf die titel aangegeven, maar toen ik iemand dat hoort zeggen geef nou die titel. Toen dacht ik, nou kan ook. En, en, en nog leuker is, toen heb ik twee kleine zinnetjes veranderd en toen was het passend. Ik vond het eigenlijk wel een leuke grap eigenlijk. Ja, ja, ja, ja grappig. Ja, maar goed, het is een thema die op meerdere manieren uh, bestaat. De dertiende de slaat een beetje op die, die, die andere werkelijkheid waar het over gaat he, ja. die, die diepere liefdeswerkelijkheid zoals uh, eigenlijk in de Bijbelvrouw Jezus is de dertiende. Ja. He, degene die, die dit bekende overstijgt. Ja. En die toch aanwezig is diep binnenin. En toch aanwezig is en voor ons de deur opent naar die werkelijkheid zelf. Ja. Jezus zegt: Ik ben de weg. Ja, nee, dat is die bewustzijnskracht ja. die wij zo benoemen. Ja, ja prachtig. Ja. Iets heel anders. Um, tegenwoordig leven heel veel mensen, ook vooral jonge mensen, met angst voor de toekomst. Denk maar aan milieu, klimaat, oorlogsdreiging. Allerlei problematieken, veel botsende meningen ook in ons eigen land. Nou, je kan best wel zeggen dat er tegenwoordig veel psychische problemen zijn. Depressies, burn-outs. En ook heel veel verschillende therapieën. Nou, jij bent uh, vanuit je werk ook psycholoog. En hoe kunnen mensen nu uit een... Hoe, hoe, zou je iets kunnen vertellen over hoe mensen uit een negatieve spiraal kunnen komen in deze tijd? Wat zou jij kun, kunnen aanraden? Welk verlangen heb je om hieruit te komen? Ja. He, ons verlangen bepaalt ons doel. Ja. Kijk, de herkenning van het gnostieke verhaal, ik praat over mezelf dan, is het erkennen dat er een fundamentele oplossing is, dat alle mensen uiteindelijk in de liefdewereld zijn blijven, wat ook. Dus het is een ongelooflijk positief verhaal, maar daardoor moeten wij ontdekken wat ons daartoe tegenhoudt. Ja. De hele ik-werkelijkheid dat wij onszelf afscheiden. De hele, wij gaan een ervaringsweg en die deur wordt pas geopend als wij liefde met hoofdletten begrijpen wat alleen het geven is en niet het nemen. Kijk als er een verlangen is van ik wil van mijn problemen af, ja. dan wordt die weg niet geopend. Ik wil van mijn problemen af. Ik heb gemerkt dat dat de essentie is. Als wij gaan staan in het geven, in de liefde zelf, dan wordt de weg geopend dat de liefde zich aan ons mededeelt. Het kan zijn dat dit heel abstract overkomt. Nou jij ziet echt dat, dat ik willen. Dat zie jij als de kern van, terwijl het natuurlijk ook wel ons in beweging zet tot ervaringen die dan ook weer nodig zijn. Dat die ervaringsweg gaat zo door, dus liefde is ook de fundamentele vrijheid ja. die wij als mens hebben om in ons bewustzijn, ons eigen pad te kiezen. En zo tot de keuze te komen ook om ooit weer liefde te te zijn en tot dat punt zal de werkelijkheid zich aan ons openbaren op die manier die wij zelf hebben gecreëerd. Wij, ja, zijn, ja. wij zijn scheppers, wij creëren onze eigen werkelijkheid door het denken, voelen, willen van ons ik-wezen, wat niet fout is. Nee, maar wat dat ons het, ergens toe wil brengen. Het brengt ons ook ergens toe, dat, brengt, ja. dat geeft ons het bewustzijn en de ervaring van wat onze vrijheid kan zijn. Ja. Jij ja. spreekt ook over uh, al op laatst, nou, vrij in het begin over, over de liefde, over de onvoorwaardelijke liefde. En dan schrijf je daar zoiets bij van ik hoop, ik voel, uh, ik voel het ook als een roep dat het waar is. En ook, maar dat je ook daarmee worstelde met de vraag van of het inderdaad ook waar is. Nou, aan het einde van jouw boek kom je daar volgens mij op terug. En, en ik weet niet of je het paraat hebt, maar zou jij een stukje kunnen vinden, achterin je boek, waar je over die onvoorwaardelijke liefde spreekt, die dan toch voor mij het gevoel geeft van, ja, het, het, het is waar. Zou je, kun je dat vinden? Ja, ja klopt, dat kan ik wel vinden. Het is ook eigenlijk de keuze voor dat. Hè? Onze keuze is ook, kan op een gegeven moment zijn voor die liefde zelf. En dan ja. wordt het ook werkelijk aan... Dan wordt het, oh dat vind ik mooi, onze keuze daarvoor, dan wordt het ook werkelijkheid. Ja. Het ja. Ja. Ja, laatste hoofdstuk, de, de titel van is Het Offer van de Liefde. Er werd mij eens gevraagd iets te schrijven over de strijd van de liefde. Deze vraag is eigenlijk ontstaan omdat ik het proces aanvankelijk zo had geformuleerd: de strijd van de liefde. Niet alleen bedoeld als de innerlijke strijd, maar ook de strijd in de hele kosmos.